3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ajax, de klassieker van Feyenoord, gewonnen. De Amsterdammers bezorgden Feyenoord daarmee de zesde competitie-nederlaag op rij. In de arena werd het 2-1. En Ajax-supporters hebben voor de wedstrijd ajax Feyenoord een pop met een koord om zijn nek opgehangen... die Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer moest voorstellen. De pop had een t-shirt aan met de naam van de ex-keeper van Ajax... en het rugnummer 1. Gedurende de wedstrijd moest Vermeer het ook ontgelden... in spreekoren van Ajax-supporters. De KNVB is bekend met het incident met de pop. De Voetbalbond noemt het een verwerpelijke actie... van een heel klein deel van de Ajax-aanhang. De KNVB weet nog niet of er actie wordt onder Benomen. Alle demonstranten die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt bij de Pegida-demonstratie en de tegendemonstratie zijn weer vrij. Volgens de politie zijn de 21 betogers s'avonds en in de loop van de nacht weer vrijgelaten. De meesten hebben een boete gekregen voor kleine overtredingen. Sommigen zullen zich nog voor de rechter moeten verantwoorden. In Bergen-op-Zoom heeft een jongen van 15 een agent mishandeld. Volgens Omroep Brabant was de agent gisteravond rond half elf op een mountainbike bezig met een aanhouding in de stad, toen de jongen zich ermee bemoeide. De agent wilde toen ook de jongen aanhouden, maar die begon te slaan. De agent hield er een hersenschudding en een zwaar gekneusde kaak aan over. Samen met de andere agenten kon hij de jongen nog wel overmeesteren en meenemen naar het politiebureau. Hij heeft een gebiedsverbod van twee maanden gekregen voor de binnenstad van Bergen-op-Zoom. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en een enkele bui. Het waait flink bij een graad of 9. Vanavond gaat het nog harder waaien. Morgen onstuimig en nat. Later op de dag is het stormachtig bij een graad of 8. Dit was het NOS4. Short... DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, ja, jij bent het hè, de man with the golden voice. Ja, ja, ja, ja ik hoor het. Je <laughs> hoort ja. in de time, and listen to the man with the golden voice. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag... de man met de gouden stem gaat zeggen wat we in uur 2 allemaal gaan doen. Ja, en terwijl het uh, luisteraars het kindercarnaval in uh, volle hevigheid is losgebarsten in de, de krocht... en het museumpodium met harpiste Ingrid Cornelis om drie uur is begonnen... gaan wij verder met het tweede uur van Zandvoort op zondag...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 Uh, verder, natuurlijk, uh, veel muziek en veel zon. Ja, <laughs> heerlijk, hè, dat zonnetje. Oh, oh, oh. Je zou wel een lekkere strandwandeling kunnen maken. Ah. Nou, geniet er maar van, hoor. Zandvoort leeft weer en het gaat weer steeds meer leven met alle strandpanviews die opgebouwd worden. Vertel ik het al een paar keer in deze uitzending van Soft op zondag. De heren van de Ajax hebben het er buiten pakken. Hè? Die hebben met 2-1 gewonnen van Feyenoord. Maar ook de dames hè, in de Fed Cup hebben het heel goed gedaan. 3-0 voor Rusland gewonnen. RUSSIAN <tied> SPANNENDE Weet yeah. yeah. dat?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 En volgens mij heeft PSV wel een beetje moeite met Utrecht. Bleek van de week in ieder geval. <laughs> hm. Kan een spannende wedstrijd geworden. worden. Ja ja, ja, ja, ja. Gaat helemaal goed komen, Albert Heun. Wedderschapje? Uh, uh, ja, dat wordt weer een nederlaag voor PSV. Ja, hè? Nee, ja. ik denk een winst. Nou, Wedden? Ja, Oké. Okay. Ja, is okay. okay. afgesloten. Paul en Chasers zijn hier.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 Gaan wij een extra special aan Earth, Wind and Fire besteden? Willem Bruijs en ondergetekende gaan het classic album Gratitude draaien. Er staan een heleboel live opnames op van Earth, Wind and Fire. Voorafgegaan natuurlijk voorafgegaan door de LP I Am. Dat zijn al die hits. Er staan al die hits op, om het zo maar eens te zeggen. Maar het classic album aanstaande woensdag is dus natuurlijk Gratitude met veel live nummers.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 Que pasan tomando is mojito, imaginando de hand? vengo después del viaje y que abrazo mi amada, Ik el mar, mi ben Vierto el sonido del mar Me devuelve a casa No soy Lekker hoor, vanmiddag met dat Sonic Air hé? Hey? En dan genieten van bluff met de single Hemingway. We komen helemaal vast weer een klein beetje in de stemming voor het mooiere weer, Robotjan. Dit is al mooi weer. Ja, dat is waar, maar het waait wel behoorlijk hoor, buiten. Ja? Dus hmm. Hier is Felix. Capture That's the way it naturally.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 surprise. Got a feeling, most of treasure.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 Aan de deur zijn er eveneens kaarten te koop voor 4,99 euro. Dus dat allemaal op 13 februari. Het heerlijke carnaval barst weer los voor volwassenen... in het sportcafé Zandvoort en aan Duinkjesveldweg 1A ter Nederland. Dan het last but not least op 14 februari... is het weer Jazz in Zandvoort met Marco Kegel. En dat is op, 13 febru dat is op 14 februari. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. En vanaf half drie...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 Dit je he, wat het doet he, bij deze single. De nieuwe single van Major Laser in Light It Up. Het euro breakdown die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf uur hoort bij CFM op de radio. Maar we zijn niet alleen op de radio, ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. CFM. En kijk je digitaal via sigo, dan ga je naar kanaal 40 voor CFM TV. Ja, en dan moet hij het wel doen. Ja, dus, ja daar komt hij aan. Jaren geleden was dit een hit. de Sting yeah. MC Soria met lasting music. En vooral begin is leuk, hè? My name is Rob. Yeah. From the Root to the Boat, because we don't fall. Uh, ja, oh ja, we gaan uh, nachts schaatsen, hè. Klopt, s'nachts schaatsen op. Dat kan namelijk op de Ijsbaan in Haarlem. Zaterdag 13 februari is er weer de feestelijke nacht van Haarlem op de Ijsbaan in Haarlem. Tijdens dit sportieve evenement kan er tussen half 12 s'avonds en 1 uur s'nachts op de Ijsbaan geschaatst worden.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 www.ijsbaanhaarlem.nl Tot zover. En uh, weer op 13 februari. Gebeurt nogal wat, hè, op die dag? Ja, de, carnaval. Carnaval, En zijn, zijn mensen jarig, hè? Rob? Ook dat nog. Hey, Rob? En, ja Ook dat <laughs> nog, ook dat nog. We kijken even naar de wedstrijden uit de Erevisie. Vanmiddag om half drie wedstrijden gestart. Waaronder de graafschap tegen NEC, daar staat het 1 tegen 0. En uh, ja, niet te versmanen. FC Groningen ontvangt thuis, SC Cambuur. Tussenstand 1 tegen 0. We blijven die wedstrijden voor je volgen bij Zandvoort op zondag. Jawel, we gaan weer even lekker meedoen met deze pas Santana.